En het voordeel is bovendien dat het vlakbij is. Zodat we ons niet hoeven te haasten. Buongiorno, signor Nelisse. Uh, brengt u ons vast twee dubbele grappen, alsjeblieft. We drinken toch eerst een borrel, nietwaar? Nu geheer hier bent, moeten we dat ook vieren. Goed. Um, ik weet niet of jij daarvan houdt... maar als je daarvan houdt... dan kan ik u de niertjes hier zeer aanbevelen. Daar hou ik van. En dan stel ik voor... die vooraf te laten gaan door een pavese. Die is hier zeer goed... En door een spaghetti bolognese, of als gij daaraan de voorkeur geeft een spaghetti alolio, ...hoewel mij dat vooraf aan de niertjes minder geschikt lijkt. Zoveel? We eten hier niet elke dag. Hè? Trouwens, je zult zien dat de porties hier niet uitzonderlijk groot zijn. En daarbij drinken wij... ...een flesje Barbera. Hm? Ik heb me hierop verheugd. Je mocht dat gerust weten...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 Wat we niet op drinken laten staan. Maar vertelt gij nu eens, eerst. Uh, hoe gaat het met Beerste? We hebben nu nog precies drie kwartier. Dat moet voldoende zijn voor een espresso en een glaasje cognac.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 In ieder geval is waarvan ook niet goed. Dat zou toch waarin moeten zijn. Dit dat schrijven? De laatste droom was de eerste waarin ik me bewust was dat ik ziek was. Mm -hmm. nee, dat is nog anders. Je hebt alleen een keer weggelaten. De laatste droom was de eerste keer dat ik me bewust was dat ik ziek was. Mm Heel -hmm. mm -hmm. een borrel. Wat heb je? Alles. Wil jij ook een borrel? Ja. Jij zeker een vermoed? Ja. Eigenlijk zou je nou toch boerenjongens moeten nemen. <lacht> maar met één hand gaat dat natuurlijk niet zo makkelijk. Um, um, <lacht> waar zijn je glazen? <lacht>